Graaëlke thee. Een hoorspel in zes delen van Lester Powell. Vertaling Jan Hardenberg. Derde deel: de De Ik omlaag naar de lichtjes van Montreal die in de Frieslucht flonkerden als diamanten. Mensen thuis, mensen die naar de televisie keken, mensen die praten en aten en die een gewoon leven leiden, ook al was dat dan soms wat saai. En op datzelfde ogenblik was er hier boven op de heuvel een revolver op mij gericht. Ik had met ieder van hen willen ruilen. Als dit opwinding was... De ...dramatiek waarvoor de mensen betaalden om het te zien op de televisie of in de bioscoop... ...dan mochten ze dat gerust van me houden. Ik voelde helemaal geen opwinding. Ik voelde alleen maar de kou waarvan mijn ogen traanden en mijn wangen prikkelden. Ik smet mijn sigaret weg en stapte de wagen in. Ik wist niet of ik er ooit nog levend uit zou komen. Maar ook al is het dan voor mij geen symbool van een opwindend en interessant leven... Een revolver is nu eenmaal een beslissende factor voor me. De wagen reed weg. Mijn medereiziger zat helemaal in de schaduw. We reden een paar straten door eerder wat zei. Ik herkende de stem van Phil Kenemmen, de cameraverkoper. Het begint weer te sneeuwen. Waarom nog niet? We hebben elkaar al eerder in een sneeuwstorm ontmoet. U herkent dus mijn stem. Graafschap Wicklow... U handelt in camera's. En u hebt me naar Motel de Zwarte Kat gestuurd. Ik hoop dat ze u een leuke en comfortabele cabine hebben gegeven. Huh, nou, en of? Goed verwarmd, matrassen, schilderijen van nog levende meesters... en een bom. Een bom? Ja, wat voor de gek. Die bom ontplofte een minuut of vijf nadat ik de cabine was binnengegaan. Gelukkig voor mij was ik er net weer uit. Zijn luisteren eventjes... Je wilt toch zeggen niet bewegen dat ik daar verantwoordelijk voor ben, is het wel. Tja, die veronderstelling heeft me eventjes beroerd. Dat wil ik eerlijk toegeven. Nou, dat heeft u dan toch verkeerd. Ik weet niets af van een bom. Hoe wist jij dat ik in Montreal was? En hoe wist je dat ik bij juffrouw Ellen was? De bende heeft me gestuurd, meneer Oran. Wij willen de heroïne waarvoor we al betaald hebben. U hebt die 300.000 dollar toch gekregen, of niet? Ja, nou goed... Geef ons u de heroïne. Je denkt toch zeker niet dat ik er in een boodschappentas mee over straat loop? Goed, zeg dan tegen de chauffeur waar we naartoe moeten, dan halen we dat. Dit is Noord-Amerikaans tempo, Phil. Maar ik ben een Europeaan, een Ier, net als jij. Laten we het wat langzamer aandoen, hè? Laten we het eens oh, goed. goed bekijken. Probeer me eerst eens te overtuigen... dat jij werkelijke vertegenwoordiger van Narsijn bent. Bedoel jij dat je een bewijs wilt? Zo is het. Goed. Wat zeg je hiervan? Een revolver is geen bewijs, veel. Het is alleen maar een argument. En een slecht argument in dit geval. Vind je dat? Nou, laten we het dan eens onder de loep nemen, hè? Jij liquideert me. En wat krijgt de bende dan voor het neertellen van 300.000 dollar? Een lijk. Zou nou zijn niet liever drie pond heroïne hebben... waarop ze minstens 100% winst kan maken? Nee. En als me om zeep helpt... dan krijgt de bende de heroïne niet. Nee, nee, nee. Mijn stalgenoot heeft instructies... om het meteen aan de politie te overhandigen als er iets met mij gebeuren mocht. Nou, vooruit. Gebruik je revolver... als je denkt dat je daar iets mee op schiet. Dat is... Uh, een, een ijsbreken. Dat is St. Lawrence. Ja, de wereld is vooruitstrevend... Ik heb een idee. Prachtig. Kom morgenmiddag om twaalf uur... op de hoek van St. Catherine en Piel. En heb je dan het bewijs dat ik hebben wil? Natuurlijk. En jij neemt de heroïne mee? Het klinkt niet onredelijk. Afgesproken. Ik waag heel wat met jou, weet je dat? Misschien moest ik je wel in de smiezen houden. Misschien moest ik je helemaal niet laten gaan. Maar ja... Als je zelfs geen landgeloof meer zou kunnen vertrouwen. Waarom leef het dan eigenlijk nog? Vertel de chauffeur maar waar je naartoe wilt. Ik zei tegen de chauffeur... ...me naar de Upbeat Club te rijden in Dorchester Street. Onderweg erheen... ...maakten Philke Nemmen en ik het ons makkelijk... ...en praten wat met elkaar. En omdat we Ieren waren... ...hadden we het natuurlijk over ons oude landje. Hoe heerlijk het daar was... ...en hoe fijn het zou zijn... ...als we daarheen terug konden. En over het feit ook dat je als je er eenmaal weg bent geweest, nooit helemaal meer thuis kunt zijn. Phil Knemmen was het daar volkomen mee eens. En terwijl we langs een straatlantaarn reden, zag ik tranen in zijn ogen blinken. En als je nagaat dat hij werkte voor een bende die in verdovende middelen schachte en met een groot schietapparaat in zijn zak rondschouwde, dan was dat nogal kras. Een harde gangster die huilde bij de herinnering aan Ierlands groene heuvelen en wazige verte. En dan zijn er warempel nog lieden die beweren dat een mensenleven verklaard kan worden door de werking van klieren en de structuur van de genen in een cel. Tegen de tijd dat we de upbeat Club hadden bereikt, kwam ik tot de ontdekking dat ik veel kenemmen wel mocht. En dat was zowel verwarrend als ongemakkelijk. Het zou immers veel gemakkelijker zijn geweest als ik kon blijven geloven dat hij degene was geweest die had geprobeerd mij in dat motel, de zwarte kat, van het leven te beroven. Maar ik kon dat niet langer geloven en daardoor werd ik geconfronteerd met het feit dat er nog een ander element was. Iets dat helemaal los stond van Arsijn en mij, maar dat bommen gebruikte en mij uit de weg wilde hebben. Voorgoed. Dat was geen bijster prettige gedachte, zo vlak voor het slapen gaan. Knimmen stapte tegelijk met mij uit en in het opzichtige roze licht van de neoreclame van de Upbeat Club gaven we elkaar een hand. Ik ben uh, blij, Warren, dat we wat hebben kunnen praten. Het heeft een hoop misverstand opgehelderd. Ja, voor mij ook. Maar het heeft voor mij toch ook nog wat meer verwarring geschapen. Er blijven nu namelijk nog een aantal verbijsterende vragen te beantwoorden. Wie probeerde mij in de zwarte kat... In de lucht te laten vliegen. En waarom? Om. Nou, daar zal ik dan ook eens over nadenken. En als ik eh, enig idee heb over die antwoorden, dan laat ik je die morgen wel weten. Nou, ja. ik eh, zal er zijn. 12 uur. Hoek, St. Catherine en Peel. De Upbeat Club was gevestigd in een soort kelder. Het was er niet in overeenstemming met de naam. Voor zover ik de jazz-termen ken, is up to beat zijn iets vrolijks en optimistisch brengen. Maar hier was helemaal niets vrolijks of optimistisch ontdekken. De decoraties niet, de verlichting niet en zelfs de klanten niet. De decoraties aan de muren waren modern bedoeld, maar iets of wat ouderwets van uitvoering. Verdraaide menselijke gezichten op terracotta-achtergrond van het soort zoals Salvador ze jaren geleden in een neerslachtige bui zou hebben geschilderd. Het licht was enigszins okergeel en riep herinneringen op aan een Londense mist in zijn meest afschuwelijke vorm. Het merendeel van de bezoekers bestond uit bietmix met baarden, sandalen, spijkerbroeken en ongewassen gezichten. Er zaten verder nog een handjevol mensen met het uiterlijk van toeristen. Mannen in donkere pakken, vrouwen in bontjassen. Die probeerden er zo verveeld en cynisch uit te zien, alsof ze uit een roman van Jack Kerouac waren gestapt. Op een soort podium speelde een combo. Ik gaf mijn jas af en keek uit naar Heather. Ze zaten een tafeltje in de hoek, aan één kant geflankeerd door Red Hudson, en aan de andere kant door een waardige, loeste Bietnik. Hé, hey, hallo. Dat was een lang uurtje. We gaan nu dus niet beweren dat het een lang gevallen is. Hè? Nee, nee, nee, dat niet. Meneer Hudson heeft zich een voortreffelijk gast hier getoond. Ah, oh, dat is prachtig. En uh, wat is er gebeurd met het culturele geweten van Canada? Uh, Sheldon Reeves? Oh, die moest een oh, oh. stukje gas hebben hij zei dat hij morgen of zo weer meer contact met je zou hebben. Ja, wat mag ik te drinken aanbieden? Uh, whisky met soda graag. Ik ben Jed David. Oh, hoe maakt u het? Ja, Jed is dichter. Hij werkt hier. Hij leest er gedichten voor bij de muziek. De mensen vinden dat leuk. Dat is een nieuwe kunst van hem. Ik moet over een kwartier optreden. Blijf maar naar luisteren. Maar hij verwacht er niet te veel van. Ik bedoel dat u het niet moet proberen te beoordelen volgens de oude, afgezaagde normen. Als je dat doet, ontgaat u de hele bedoeling van mijn werk. U moet uw woorden horen als een uitdrukking en een gevoelsuitbreiding van de jazzkan. Een gevoelsuitbreiding? Ja. En om die te bereiken, moet je vrij associëren. En is dat moeilijk? Ach, het is een soort yoga -truc. Een bepaald soort geestelijk en spiritueel zweven. Uh, je moet je geest helemaal losmaken van het heden. en die als het ware beheffen tot de sfeer van het zuivere gevoel. van visioenen, dromen. En dat moet je allemaal doen om een gedicht te begrijpen. Marihuana helpt. Of heroïne. En kun jij ons daar wat van bezorgen? Zeg maar, ik een beetje, maar zien me vooraan. Een verslaafde. Ja, dat zit mij de hele avond al uit te horen over de situatie op de theemarkt. Thee is op het ogenblik de gangbare term voor marihuana, papie. Bedankt, zeun. Als ik je niet zo goed kende, Heather, zou ik nog gaan denken dat jij en Oran... een paar stille agenten van de narcotica-afdeling zijn. Wat <lacht> uit is het bijna twaalf uur. Ik moet vliegen. Over veertig minuten moet mijn programma de lucht in. Uh, zien we elkaar gauw weer? Daar kun je wel op rekenen. Uh, Heather en ik hebben dat al helemaal voor elkaar. Uh, Tussen de haakjes, de rekening is voor de zaak, hè? Veel plezier. Zit u nu vrij te associëren, meneer David? Uh, eerlijk gezegd niet. Eerlijk gezegd dacht ik dat Heather toch wel erg leuk haar heeft. Oh, nou, dat zijn gedachte-associaties waar ik wel van hou. Ik dacht zelfs nog veel meer. Ja. Maar dat vlak wel op hetzelfde vlak. <hijen> u kunt misschien een gedicht opschrijven, Of uh, is dat te allerwets? Zekere zin wel. Vandaag aan de dag moeten gedichten sociale en zo mogelijk een politieke betekenis hebben. <hijen> Hoe oud ben je, Jet? En wat is dat voor een gevoel om dat te zijn? 25 zijn. Daar probeert jullie slagmensen altijd achter te komen. Beatniks, angry young man. Jullie hebben een etikettencomplex, is het niet? Overal hoort er etiketten op. Neem het me maar niet kwalijk. Wij ouderen koesteren nu eenmaal een hartslot voor het detail. Maar waarom kunnen we niet gewoon zijn, papi? Vertel me dat eens. Waarom kunnen we niet gewoon zijn? Oh, ga je gang, James. Wees, doe. Mij kan het niet schelen. Ik heet Jet, papi. Hoe kom je aan dat James? Een ogenblik lang hield ik jou in een vrije associatie voor James Dean... in de film Rebel Without Cause. Dat is cool, papi. Heerlijk cool. Nou, misschien ben je toch niet zo'n sok als ik dacht. Oh, ik neem aan dat dit als compliment is bedoeld. Laat je pakken, domme gedicht. Uh, je moet er wat moeite voor doen, maar je kunt het eruit halen. <laughs> Zij is wel lief, weet je niet? Ja, <laughs> zo lief als wat. Waarom was die zich niet? Oh, hij is een kunstenaar. Nou, dat is dan niet veranderd. De artiesten hielden zich ook ver van zeep toen ik 25 was. Oh, Odell, waarom neem je nou die, die oude man van de zeehouding aan? Je doet nou alsof je 89 bent. Wat is er met mijn Pieter Ben gebeurd? Die hebben ze in de kou laten staan. Hij is gewelkt. Oh? Nou, voor die kou heeft Kay Allen dan toch zeker niet gezorgd? Dat is wel zeker. Luister nou eens, er is niets waardoor ik me zal verraden. Geen lipstick op mijn woord, geen poeder. Oh, en die lucht die je uit kan, wat is dat dan? Nieuw merk tandpasta? Luister eens herder. we krijgen toch geen ruzie over een beetje parfum, is het wel? Oh nee hoor, natuurlijk niet. Als jij van plan bent verliefd te worden op een vrouw met zo weinig zelfbeheersing als Kay Allen, dan spijt me dat voor je. Dat spijt me oprecht. En geloof jij dan dat Red Hudson zoveel zelfbeheersing heeft? Dat geloof ik inderdaad, ja. En wat meer is. Hij is een subtiel mens. Ja, dat heb ik gemerkt. Hij hield je handje krampachtig vast met alle subtiliteit van een boerenknecht van 17 met pukkels. Ach, nou ook. Weet je niet meer wat je altijd even me zei? Als ik je betrapte verliefd als een kalf te worden op de een of andere vrouw met een met te goed figuur. Als een kalf? Moet je werkelijk zo'n verschrikkelijk woord gebruiken? Heather, zei je altijd. Ik voel me niet echt tot die vrouw aangetrokken. Ik moedig er alleen maar aan om mijn werk beter te kunnen doen. Nou, ik doe mijn werk als agent van de Koninklijke Brede Canadese politie... ...beter door Red Hudson dat aan te moedigen. Ik ben er zeker van dat Lucel dat niet erg zal vinden. Boussel houdt niet van je. Hé, hey. zei je wat? Oh, wel, Hoor ik dat goed? Uh, uh, <laughs> nou, luister eens. Je gaat toch niet profiteren van iets... ...dat ik er in een onbewaakt ogenblik uitvlap. hè? Is het wel? Nou, reken er maar op dat ik dat wel zal doen. Ik ga er zoveel mogelijk van profiteren zelfs. Jij hebt gezegd dat je van me houdt. Maar omdat je hier bent, zei je dat natuurlijk niet recht uit, maar via een omweggetje. Maar Voor mij is dat omweggetje toch nog wel goed genoeg. Maar als je nou van me houdt, waarom trouw je dan niet met ik me? Ik wil van je blijven. Man. Daar hebben we het al eens eerder over gehad. Ik weet het. Ja. We leven in een maatschappij die in een razend tempo verandert. Vele oude instellingen verdwijnen. En als ik denk dat het huwelijk daar niet onder valt, waarom raadpleeg ik dan de echtscheidingsstatistieken niet? Nou, joh, ik weet er alles. van. Ik heb het al zo vaak gehoord dat ik het uit mijn hoofd ken. Nou, en als die dingen dan zo razendsnel veranderen, wat is er dan voor het eerzaam dat ik met Hutsen mijn hand vast laat houden? Je hebt hem vanavond voor het eerst ontmoet. <lacht> nou, dat is werkelijk meesterlijk, zeg. Wat is er nou opeens met die veranderende maatschappij gebeurd? We zijn teruggekeerd tot het goede oude tijdperk van Koningin victoria. Je kan u niet netjes aan het woord gesteld hebben. Wil je mij misschien even een reticultie aanrijden... zodat ik het vlug zou tot me kan nemen om weer bij te komen? Oh, wat we lolig. Red Hudson kan een heleboel vertellen over het bende. Als ik een nieuwe waaier mag komen... en hem op mijn onkostennota mag zetten... zal ik het wel uit en flirten. Heather, u Nee, Nee, Nee, stil, stil, stil. Zet David, het gaat optreden. Herinnert u zich de goede oude tijd nog... toen het cabaret de attractie vormde van vele nachtclubs... Conferenciers in rok die gewaagde moppen tapten, balletdanseressen met korte rokjes en struisvogelveren. Als we er nu op terugkijken, was het allemaal wat magertjes en flauw, maar het had tenminste iets vrolijks en blijs. En er zat niets vrolijks of blijs aan het optreden van Jet David in de Abid. Hij werd ingeleid door een magere kerel met een grauw gezicht en een zwarte bril. Hij deed het met alle plechtigheid waarmee een geestelijke een aartsbisschop inleidt, Jet David, zo beweerde hij, was een van Canada's meest vooraanstaande jonge dichters. Een jonge dichter die iets te zeggen had, ook nog bovendien. En in de schemerige sfeer, zoals je die wel aantreft op vergaderingen van vakbonden, als de lonen niet worden verhoogd, slaagde Jet David er zelfs in dat wat hij te zeggen had, ook nog te zeggen. Beste mensen, goedenavond. Ik breng jullie vanavond een stel nieuwe gedichten, geïnspireerd op de krantenkoppen. Het eerste heet Aftellen Vraag Jongens gang. Ik val wel links als ik het krijg. 10 9 8. Eenzaam ligt de kust van Florida. Palmbomen, onverschillig. Gespannen gezichten in betonnen bunkers. Wijzers kruipen over schalen. En de grote elektronische reiziger staat eenzaam op zijn post. Zijn strenge vinger... Print naar boven. Is hij de Columbus van onze tijd? Van ruimte, zenuwen, Vasco di Gama, Magalhaan. Waar is in onze twintigste eeuw het mystiek gevoel dat deze dode helden leiden? Dat schuilt in het aftellen. Drie. Twee, één, nul. Heather, laten we weggaan. Ik ben een geestelijke instorting nabij. Oh, maar die jongen is net begonnen. Daarom juist. Nou goed dan, ik zal wel een briefje voor hem achterlaten... om hem te zeggen dat we vast een optreden genoten hebben. De sneeuw dwarrelde weer naar beneden... en Dorchester Street was bedekt met een witte, poederige laag... Waarin de auto's zwarte lijnen trokken. We wandelden over het modderige trottoir tot bij Winston Station en namen een taxi die ons naar het hotel bracht. Ik voelde me erg neerslachtig. Waarschijnlijk had ik een kater van Jet Davids gedicht. Hedder en ik zeiden elkaar wat somber wel trusten en namen aan dat de spanning en verbijstering van de afgelopen twee dagen invloed had uitgeoefend op onze verhouding. Een feit dat mijn neerslachtigheid alleen maar vergrootte. Ik ging naar mijn kamer, schonk mezelf een flinke borrel in... uit een fles die ik eerder op die dag had gekocht... en ging op bed liggen. Ik gaf me over aan een bespiegeling over mijn eigen nietigheid. Ik handelde in deze geschiedenis als een man met twee gebroken polsen. Ik had er van het begin af aan helemaal niets van terechtgebracht. Ik speelde even met deze gedachte en besloot toen over te gaan tot vrije associaties. Maar dat leverde niets meer op dan een kruimeltje van Jet Davids dreigende gedicht Waar is in onze twintigste eeuw het mystieke gevoel dat deze dode helden lijden? Geen verdere vrije associaties. Alleen maar stilte, waarin het leek alsof die flauw verlichte hotelkamer begon te kreunen. Ik stond net op het punt de radio aan te zetten om dat te onderdrukken toen ik in de badkamer een geluid hoorde. Ik liep erheen en deed de deur open. Er brandde licht. Tegenover me stonden twee lange gedaantes. Bucel en Rowan Fraser. Ben je alleen? Ja, alleen met mijn herinneringen. Ben je dronken? <laughs> Jammer genoeg niet. Maar ik heb nog een fles whisky waarop ik enigszins hoop. Rowan... Doe die deur op slot. Kom, Odel. ga zitten. En laten we eens praten. Nou, Odel, waarom was er geen rapport? Een rapport? En, en wanneer had ik dat dan moeten maken? Je hebt er anders tijd genoeg voor gehad. Je hebt maar... twee uur doorgebracht bij Key Allen. En een uur in de Abbey Club. En je hebt hier op bed een half uur geen niks. Oh, lalala. wacht eens even, hè. Proberen jullie me te vertellen dat ik vanavond nog een rapport had moeten indienen? Ja, dat probeer ik zeker. Het Slon Restaurant is tot twee uur open. En het is nou pas vijf minuten over één. Je hebt je instructies over het achterlaten van boodschappen toch gehoord? Natuurlijk heb ik die gehoord. Als er iets gebeurde, als er iets te rapporteren was, moest ik een boodschap achterlaten bij de kassa van het Slon Restaurant. Zo is het. Oh. Nou, en er is vandaag een heleboel gebeurd door Del. Sheldon Rief heeft contact met je gezocht en Red Hudson ook. En ik heb geprobeerd mijn gedachten daarover te ordenen. Met de bedoeling daarover een rapport voor ons te maken? Ja, wat dacht je anders? Ik zou jou eens wat anders vertellen. Die heroïne die jij onder je berusting hebt vertegenwoordigt een behoorlijk bedrag aan geld. Oh, jullie denken dus aan de mogelijkheid dat ik mijn jasje omdraai... en het misschien aan de bende verkoop, is ja. het dat? En jij houdt er een hele dure smaak op na. Dat is ook zo. En maar een klein inkomen om die te bevredigen. Het zou helemaal niet zo onwaarschijnlijk zijn... dat jij je doornacht de zijn deed omkopen. Er zijn heel wat mensen die dat gedaan hebben. Mensen met een betere staatverdienst dan jij. Oké. Okay. rijden naartoe. De heroïne halen. Het is er allemaal nog. Ik heb het zelfs u opengemaakt. Pak aan en verdwijnen. <laughs> heb, jij, heb jij nog helemaal geen gevoel voor humor... Kun je nog helemaal niet tegen een grapje, keren. Dit was geen grapje, Buzel. En als het wel een grapje was, dan was het een misselijke grap. Willen jullie nu alsjeblieft verdwijnen en maar laten slapen? Is jou dat ernst? Wil je de zaak werkelijk in de steek laten? Ik wil het niet alleen, ik verlang er zelfs vuurig naar. Maar je is soms bang. Ja, ga je ja. gang als je dat denken wilt. Goed. Geef hier die tas. Welke kamer heeft je van McMahon, hè? Achttiende, is het niet? Wat moet je van haar? hè? Ik geloof niet dat zij bang is. En dat niet alleen. Zij heeft een rapport ingediend... ...met heel interessante bijzonderheden... ...over de disjockey Red Hudson. Zij is ervan overtuigd dat hij een schakel vormt... ...die ons bij de bendeleiders kan brengen. En ik ben ervan overtuigd dat zij niet zal weigeren voor ons te werken. Goed. Dat is de tweede keer dat jullie mijn arm zo wat uit het lid draaien... ...omdat je mijn beet hebt... En het is de tweede keer dat ik toegeef. Kom maar terug en rooster me. Dat lijkt er meer op. Nou, kom. Geef ons een volledig verslag. Uh, niet te vlug, alsjeblieft. Ik moet het allemaal opschrijven. Ik gaf hen een volledig verslag van alles... wat er was gebeurd sinds we Niagara hadden verlaten. Ik vertelde van de eerste ontmoeting met Phil Knemmen... in dat café voor Toronto de poging om mij te laten exploderen in Hotel de Zwarte Kat... en over Sheldon Reeves, die daar toevallig ook was... en hoe hij ook al toevallig in de bar van het Addison Hotel had gezeten. Ik vertelde over Red Hudson... en over Phil Kenemmen, die me op de heuvel had overvallen. Ik vertelde dat er het verondersteld dat ik de andere dag om twaalf uur... de heroïne zou geven aan Kenemmen... op de hoek van St. Catherine en Peel. Ik deed het langzaamaan en het nam ongeveer een half uur in beslag. Toen ik klaar was, stak Bucel een sigaret op. Een fraaie geschiedenis. Wat hebben we nog? Sheldon Reeves, Red Hudson, Philke Lemmon. En ieder van hen kan lid van die bende zijn. Wie is dat? Ik heb er geen idee van. Ik verwacht geen bezoek. Hier van Mare, hè? Misschien. Wij gaan naar de badkamer. Kom mee, Rowan. Ja, ja, ja, ja, stil maar. Ik kom eraan. Ja? Ach, ik maakte me zorgen over je. <laughs> Merci, ja. Ik uh, maakte me ook zorgen over mezelf. Vrijwel de hele tijd. Hm. Maar Gelukkig is alles goed met je. <laughs> Zou het, geloof ik, niet kunnen verdragen als je iets overkomt. Kee, uh, okay. ik, uh, ik geloof dat ik je vertellen moet... Ik ben niet alleen hier. Ze zit in de badkamer. Huh? Een ogenblikje. Ja, het, uh, het is in orde. Het is uh, juffrouw Ellen. Hallo, juffrouw Ellen. Hoe wist u dat Odell hier was? Hij is vanavond bij me geweest, toen heeft hij me verteld. Begrijp het. Ja, Odell, ik dacht dat we hadden afgesproken dat jij je doen een later geheim zou houden. Hij heeft geen geheim voor mij, ik ben zijn advocaat. Tja, ik weet niet wat ik daarop zeggen moet. Nou, en ik denk zo dat ik hard een advocaat nodig heb. En bovendien is juffrouw Ellend een lid van de regeringscommissie... in zaken de handel in narcotica. Ik zie geen enkele reden om haar niet op de hoogte te brengen van oh, onze plannen. Nee, dat denk ik ook niet. Het spijt me, juffrouw Ellend, als het leek of ik u niet vertrouwde... Maar zo leek het niet. U moet vanzelfsprekend alle mogelijke voorzorgen nemen. Uh, luister eens, ik ben hierheen gekomen... omdat ik een dossier heb samengesteld over Red Hudson. Meneer O'Dell vertelde me dat hij vroeg in de avond... kennis met hem had gemaakt. Als dat het als dat enige was. Hij heeft de belangstelling van Heather gewekt. Ja, hij heeft de reputatie een donkerwand te zijn. Ik denk dat je dit dossier maar eens moet doorkijken... voor mm. je de volgende zet doet. Ik, uh, ik zal het graag lezen. En... Mm -hmm. um, Maken we al vorderingen? Ik geloof het wel. Vanavond dook er een man op, veelke Nemmen, vlak met het hotel bij u wegging. Hij probeerde de heroïne te pakken te krijgen, maar Odel had hij niet bij zich. Hm, Werkt die man voor de bende. Hij zei van wel. Kan natuurlijk ook iemand zijn die over wat inlichtingen beschikt en probeert voor zichzelf te werken. Natuurlijk. Er lopen heel wat van die gasten rond. Hij zou wel achter hebben kunnen komen dat de benden nog wel een paar duizend dollar wilden afschuiven... om die heroïne uit de circulatie te houden. Toch geloof ik nog steeds dat hij erbij hoort. Dat hij naar zijn werk bedoel ik. Waarom ben je daar zo zeker van? Maar om de manier waarop hij over Ierland praat. De manier waarop... Zeg, probeer hij ons wat wijs te maken, Odell? <hij> nee, dat doe ik niet. Ik heb net als jij, Busser, heel wat tijd doorgebracht aan de zelfkant van de maatschappij. Jaren zelfs. En net als jij heb ik daarbij wat mensenkennis opgedaan... Ik ben er zeker van dat Phil is wat hij voorgeeft te zijn. Nou, we wachten er dan verder nog op. Jij houdt je aan die afspraak op de hoek van St. Catherine en Piel morgenmiddag. Beschaduwen je. En moet ik die heroïne geven? Natuurlijk. Ik ben ervan overtuigd dat jij helemaal niet spijt om ervan te scheiden. Nou, reken maar van niet. Je kan de heroïne missen als kiespijn. Gaan we slapen. Kan ik u ergens afzetten, juffrouw Ellen? Nee, ik heb mijn wagen buiten staan. Ik zou graag nog even willen blijven. Misschien biedt meneer O'Del me wel een drankje aan. Natuurlijk. Ik heb whisky. Is dat goed? Mm, heerlijk. rusten dan. We zien je morgenmiddag om twaalf uur, O'Dell. Ik zal zorgen dat ik er ben. Zo, ga je gaan. Zo, wil je er water bij? Ik heb niks anders. Nee, nee, laat maar. Ik drink het puur. Mm, zo. Ah, heerlijk. Dank je. Cheers. Ja, dat smaakt zeg. Nou, we naderen het eind van de geschiedenis dus. Mm -hmm. Dat is best mogelijk. Jij overhandigt morgenmiddag de heroïne en trekt je dan terug? Daar ziet het wel naar uit. Mm -hmm. En wat ga je dan doen? Zo snel mogelijk terug naar Engeland. Mm. Dat spijt me. Misschien ontmoeten we elkaar nog wel eens. Kom je nooit in Londen? Ik denk erover daar deze zomer met vakantie heen te gaan. Nou, voor ik wegga, zal ik je mijn adres geven. We moeten samen een afscheidsdienetje hebben. Dat zou ik heel leuk vinden. En dan? Bedoel je, dat je liever niet hebt dat ze erbij is? Zoek dat zelf maar uit. Dat heb ik al gedaan. Uh, zal ik je morgenmiddag opbellen? Ja. Daar reken ik op. Wel te Philip. Wel te rusten, Krijg ik geen kus? Natuurlijk wel. Oh. Ik verheug me op dat etentje. Mm -hmm. Ik breng je naar de lift. Nee, je moet nu naar bed. Je hebt hard je slaap nodig. Uh. Uh. Uh. Hallo? Ben je al op? Nee, ik slaap nog. Het is half negen. Ik zal naar beneden bellen en een ontbijt voor twee personen naar mijn kamer laten brengen. Ik nodig je hierbij uit. Hey. Je mag wel in je ochtendjas komen hoor. Wat is er zo leuk? Je ziet eruit er, is een er lappenpot waar iemand op is gaan zitten. Mooi zo. Het nou, doet me deugd voor vermaak te zorgen. Ook al is het alleen maar vermaak uit de kinderkamer. Als je het precies wilt weten, Heather. Ik heb een verschrikkelijke nacht gehad. Stapels nachtmerries in kleur en in stereo. Dat komt van de whisky. Nou, maar zit er dus zelf een kopje koffie voor je inschenken. Je bent uh, heel erg moederlijk en uh, plezierig vanmorgen. Is het niet? Uh -huh. Ik ben in een goede bui. En geen enkele zure opmerking van jou kan daar iets aan veranderen. Hier, breng maar langzaam op. Dank je. Wat is dat voor een ding daar? Dat? Zijn televisietoestel. Ja, dat zie ik ook wel. Maar waarom staat hij aan? Omdat we naar een show gaan kijken terwijl we ontbijten. Och, dat is het toppunt van degeneratie. Hmm, best mogelijk, maar we doen het toch. De WBHM in Pittsburgh, New York. U bent verbonden met de ontbijtclub en uw geniale gast hier in ceremoniemeester, Sheldon Reeves. Canada's culturele gebied. Ja, maar waarom zendt hij vanuit de Verenigde Staten uit? Nou ja, misschien wat wezen. Ach ja. En hier is Sheldon Reeves van de ontbijtclub... Dit programma wordt u zoals gewoonlijk aangeboden door Crackerjack... ...de enige ontbijtpak die met atoomenergie is uitgerust. Verkrijgbaar in deze fraaie 50 cent verpakking... ...of in het grote gezinspak van 60 cent. Haal vandaag nog een pak bij uw kruidenier of op de supermarkt. Ook voor u kan het ontbijt een feest worden met Crackerjack. Vanmorgen zult u de ontbijtclub weer kennis kunnen maken... ...met een aantal interessante persoonlijkheden. De gebeurtenissen van de dag zullen worden besproken... ...en er zijn verder nog een paar vergissingen. Maar voor we beginnen geven we nog wat nieuws... ...voor onze vele kijkers in Montreal. En hier is dat nieuws. Er worden maatregelen getroffen om de handel in narcotica in Montreal een vernietigende beslag toe te brengen. Politieautoriteiten hebben een grootscheepse en niets of niemand ontziende actie bevolen om een eind te maken aan deze vorm van misdaad die de staat en de functionarissen nu reeds meer dan vijf jaar teistert. Men verwacht binnen 48 uur opzienbarende resultaten. Nou, in de afgelopen nacht werd Montreal bedekt door een dikke sneeuwdeken. Het kwik daalde daarbij tot 25 graden onder nul. Het verkeer ondervindt grote overlast. En als u van Sheldon Reeves een tip wilt aannemen, kijkers in Montreal, blijft u dan uit de buurt van St. Catherine Peel. Moordend is het daar. Mergelijk moordend. Vooral als zit even afspraak. Voor mij rond het middaguur St. Catherine Peel. Ik moet me haasten. Ik heb die afspraak om 12 uur en ik uh, moet voor die tijd nog het een en het ander doen. Oh. K. Allen, bijvoorbeeld? Nee, had er geen K. Allen. Hm. Ik zou voor willen stellen dat jij hier blijft tot ik terugkom. Hm -hmm. Ik zou willen dat je dat dossier over Red Hudson eens doorlas. Ik ben erg benieuwd naar je mening. Oh, Nou, dat zal wel genoegen zijn. Red Hudson is heel erg, man. Ik weet nog het een en het ander... en om vijf voor twaalf liep ik over Sherbook Street en ging Peel in. In de hoofdstraten was de sneeuw weggehaald... Maar in de zijstraten waren de sneeuwruimers als kleine tanks nog bezig. Ik liep St. Catherine in en bleef voor een drugstore staan. Ik ving een glimp op van Rowan Fraser, die wat verderop in een portiek stond. Er liepen heel wat mensen die best eens agenten in burger zouden kunnen zijn. Toen sloeg een kerktoren in de buurt twaalf uur. En opeens flitste er iets door me heen: Sheldon Reeves. Had in zijn televisieprogramma van deze ontmoeting melding gemaakt. Blijf uit de buurt van St. Catherine and Peel. Vooral rond het middaguur. Daar is het werkelijk moordend. Er liep een huivering langs mijn ruggengraat toen ik me dat herinnerde. Toen zag ik de auto van Velkenemmen komen. Hij kwam de bocht van Shurbo Street om. En reed recht naar de plaats waar ik stond. Hij reed gezien de omstandigheden vrij snel. De stoplichten stonden op groen en de wagen gleed langs me heen. Ik zag Phil naast de chauffeur zitten en hij wees recht vooruit. Ik stak over. De wagen ging piel af en maakte toen een bocht naar rechts. Ik begon te gollen. De straat waar hij in was gereden liep dood. Er stonden alleen maar openbare gebouwen en kantoren. De wagen stond op de stoep. Het portier was open... ...en de motor liep nog. Wat is er gebeurd? Dit is wel het eind van de geschiedenis, niet? Wat bedoel je? Kijk maar. Phil kennen is dood, door zijn hoofd geschoten. De upbeat was het derde deel van de hoorspelserie Gevaarlijke Thee. Een serie in zes delen, geschreven door Lester Paul en vertaald door Jan Hardenberg. U hoorde Paul van Gorkum als Philip Odel. Trudy Libozan was Heather. Bert van der Linden speelde Henri Buzel. Frans Kokshoorn Rowan Fraser. Els Buitendijk, K. Allens, Jan Borkes Philke Nemmen. Hans Vierman was Sheldon Waves. Hans Karsenbarg, Red Hudson. En Philip Boluit Jed David. Technische verzorging, Leon Dubois en Henk Brouwer. De regie had Dick van Putten.